Al net schut met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn tegenstanders van president Trump opnieuw de straat op gegaan. Dat gebeurde onder meer in Chicago, New York en Washington. Volgens de demonstranten heeft Trump lak aan de wet. Zo zette hij onrechtmatig immigranten uit en ontsloeg hij duizenden ambtenaren. Bij de vorige demonstraties gingen honderdduizenden betogers de straat op. Het lijkt erop dat de opkomst deze keer lager is. In de Democratische Republiek Congo zijn toch geen honderden doden gevallen bij een bootongeluk. De autoriteiten melden gisteren dat er zeker 148 mensen waren omgekomen, maar dat blijkt niet te kloppen. Ze hebben het nu over 33 doden. De brand op het houten schip ontstond afgelopen donderdag. Volgens de burgemeester van de stad waar het gebeurde, ontstond er verwarring over het dodenaantal aantal, omdat er ook slachtoffers van eerdere rampen meegeteld waren. Rusland gaat door met aanvallen op Oekraïne, zegt de Oekraïnse president Zelensky. En dat terwijl de Russische president Poetin nog een paasbestand aankondigde dat gistermiddag zou ingaan. De Oekraïnse president dreigt met een gepaste reactie op iedere Russische aanval. Vaticaankenners gaan ervan uit dat de paus later vandaag gewoon aanwezig is bij de paasmis in Vaticaanstad. Of hij na de mis ook de paasboodschap en de zegen Urbi et Orbi zal uitspreken is niet duidelijk. Het zou niet echt nieuw zijn. Zijn preek werd vanwege stemproblemen eerder al vaak voorgelezen door een medewerker. De paus is nog aan het herstellen van een longontsteking. Eind vorige maand keerde hij na vijf weken in het ziekenhuis terug naar het Vaticaan. Sindsdien heeft hij zich af en toe laten zien in Rome. De kruisweg liet hij vrijdag nog aan zich voorbij gaan. Het weer, het is grotendeels helder, bij 2 tot 6 graden. De dag begint straks bewolkt, maar de zon laat zich later op de dag op veel plekken nog wel even zien. Het wordt 12 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Till the end Guess I'm on my way Mighty glad you stayed Go Get out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 I'm